Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Urk komt met maatregelen tegen vuurwerkrellen. In het Vissersdorp was het de afgelopen weekend flink onrustig. Intale jongeren staken knallers en vuurpijlen af. Ook bekogelden ze agenten met vuurwerk en bierflesjes. Daarom wil Urk dus met maatregelen komen. Ze roepen ook de hulp van bewoners in, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Allereerst vraagt het gemeentebestuur aan de Urkers om zich hardop uit te spreken tegen de ongeregeldheden. Want zo is het idee, we moeten die ruilschoppers isoleren en laten voelen dat ze in een minderheid zijn. Dat wij het niet langer pikken. Verder is de oproep, als er weer ongeregeldheden mochten ontstaan, ga dan alsjeblieft niet naar buiten, maar blijf binnen. Waarschijnlijk maakt Urk morgen meer bekend over de maatregelen. Tot nu toe is er niemand opgepakt voor de rellen. Belgen moeten er niet op rekenen dat de coronamaatregelen daar worden versoepeld tijdens de feestdagen. Volgens de premier wordt het bij veel mensen toch al geen feest. Bij duizenden gezinnen zal bij het kerstiné een stoel leeg blijven. Een lege stoel van een persoon die we hebben moeten verliezen op basis van de voorbije maanden. Officieel wordt het morgen pas bekend, maar hij wil de maatregelen dus niet versoepelen... om te voorkomen dat er volgend jaar nog meer lege stoelen zullen zijn. En een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Banksy heeft voor de verandering veel minder opgebracht dan was verwacht. Vogel met handgranaat werd op een veiling in Zwolle afgehamerd voor 170.000 euro. Sommige deskundigen dachten dat het wel een miljoen waard zou zijn. Feyenoord is een paar minuten geleden begonnen aan de Europa League wedstrijd tegen CSKA Moskou. Feyenoord coach Dick Advocaat kent die club erg goed uit zijn tijd in Rusland. Hij werkte een tijdje in Sint-Petersburg en was er pondscoach. De wedstrijden tegen CSKA waren altijd heel, heel moeilijk. Omdat, ja, toen de tijd ook al, dat waren allemaal ploegen met heel, heel veel geld. En ook bij, uh, bij CSKA waren er ontzettend veel uh, top. Uh, spelers uit uh, Portugal. Nou, een bezoekje aan het Rode Plein of het Kremlin... gaat hem niet worden deze dagen, want de advocaat is niet zo... van het site, zie je. Al is hij destijds wel... in het beroemde museum de Hermitage geweest. Veel te groot. Maar, maar prachtig. En je krijgt het weer nog. In een groot deel van het land is het bewolkt... en regenachtig. In het noorden en zuiden blijft het helder... en daar kan het afkoelen tot net iets boven nul. Morgen ook weer wolken en mizer. In Limburg is er wel meer zon. Het wordt een graad of acht. ZFM. Verkeersabdate.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Me and all my friends tun in every Thursday night. I listen to the radio. And know that it's alright. Cause we just wanna hear the songs that will never get to be any other radio station and that's why they're all right with me and that's why I'm waiting waiting out on ZFM why I'm waiting waiting out on 7FM. Als je gewoon uh, wat bedenkt voor vanavond. En je denkt, ik kom niet uit met de tijd. Ja, dan uh, moet je wat. Dus is het uh, besluit genomen om even een uur eerder te beginnen. Heeft alles uh, te maken met uh, vier telefonische gesprekken die vanavond gevoerd worden. Waaronder deze. Want dit is een oud, uh, wat een oude nummer van Lemon. En love can take you places. En de man die daarachter zit is Rolf Hees. En met hem heb ik pas, ja dat uh, duurt nog wel even... om tien over half tien een gesprek, een telefonisch gesprek over het nieuwe materiaal. Want One Way Street, dat is de nieuwe single die deze week verschenen is. En uh, deze alternatieve femme staat helemaal in het teken van de nieuwe muziek. Want uh, bijvoorbeeld Ethan Huis met een, een nieuwe single. Uh, wat dacht je van uh, bijvoorbeeld uh, Lilith Merlo? Die heb ik stiekem al gisteren gedraaid tussen tien en twaalf gisteren morgen. Uh, dan heb ik uh, bijvoorbeeld, uh, nog even verder op het lijstje kijken, en uh, dan zien wij Ordinarily van uh, Dayweaver. Kafka heeft ook een nieuwe single met Ocean to the City. Uh, dan is Koekoe ook nog vanmorgen en eigenlijk aan het begin van de middag. Ja, we hebben ook nog een nieuwe single. Tuurlijk, jongens. Kom er maar bij. Gezellig. Doen we en die draaien we ook. En Wolf en Moon, die hebben een uh, album uitgebracht met While We Ride. En morgen komt uh, een EP uit van bijvoorbeeld uh, niemand minder dan Operation Hurricane. Dus het uh, belooft nogal uh, een spectaculair uitzendingje te gaan worden de komende drie uur. Uh, deze is wel een beetje die door de beugel kan. En eerlijk gezegd zou je hem ook kunnen verwachten in de ochtendprogrammering. Het nieuwe materiaal van Stevie May Robin uit de buurt van Utrecht. Of sterker nog, ze komen misschien uit Utrecht. The One That Got Away. Country van de bovenste plank. Ongeloopen, maan van deze man Ethan Huis. Hij komt uit Vendraai. Nummer dat heet Ghost Town. Het is niet de enige Ghost Town uh, met, uh, die ik draaien. want er zit nog een uh, nummer met een titel Ghost Town in dit programma verstopt. En dat is ook uh, degene met wie we gaan praten: Joost van Beek van Westone, want uh, die zit uh, straks in het uh, tweede uur. Uh, want de aanleiding is de EP die Ghost Town heet. Maar goed, dat is uh, voor latere zorg. De vorige single die je hebt uh, kunnen horen... was van Stevie May Robin en The One That Got Away. Nu weer even terug naar uh, ook weer een beetje aangename luistermuziek... van een creatieve dame ergens uit de buurt van Den Haag. Sterker nog, daar woont ze nu. Suzanne Sanders met de Piano Man. His hands softly play as his thoughts drift away. A smile awakes the warmth within. And a song comes to mind, familiar and blind, as he walks down the spines and the strings. You hear me calling.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 in his chair, with his hands on his lap, he plays the imaginary notes from his pen. 天地 Zijn we zijn bij de categorie jarigen aangekomen. Want deze man is vandaag jarig: Daan van Beieren, Tols voor de mensen die willen weten dat hij de, de muziek maakt. Zeven knopen. Dit dateert ook alweer van 2018. Susanne Sanders is gewoon redelijk nieuw. Want het is vrij recent. Ik geloof dat het drie, vier weken oud is. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Um, over verjaardagen gesproken. Want Hanneke Laura was ook jarig. En dat was afgelopen maandag. En zij heeft ook een nummer ooit achtergelaten. Ik geloof uit 2017 alweer. Nu... No.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 I'm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 van die dingen die je dan af en toe gewoon ook weer opnieuw in de aandacht moet zetten. En dat is met dit ook het geval. We scoren aardig op de indie-lijsten en het nummer Electric is het laatste wat ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Hanneke Laura afgelopen maandag, jaardag... Uh, en dat nummer, dat heet het nieuws, ook alweer van een jaar of drie geleden. Er is nog één jarige die we straks nog uh, uh, laten horen, en dat is Wendy Moore. Want die hebben we nog uh, in, uh, in uh, de lijst staan. Maar we hebben natuurlijk uh, nieuwe muziek. Gisteren had ik hem al gedraaid. Stiekem bij mij tussen tien en twaalf in Zandvoertse zaken. Het is de nieuwe Lilith Merlo en het is helemaal geen jazz. En ze werkt samen met een gitarist die ooit ook nog met Linda Kreuzen heeft gewerkt. Speak your heart. You Speak your, you your heart. Die nummers uh, die onder die huid uh, kruipen. En uh, dit is er eentje. Kai heet hij Of ja, zoals ik eerder uh, wel eens zei. KY, maar hij heet Kai. Dat is mij uh, door Demi van de Wolleberg ooit eens een keer uitgelegd. heet heette gewoon Kai. Hij heet die uh, Kai Koopmans. Die is uh, de, de, man, de man die er allemaal achter uh, schuilt. Seaside. Je moet de clip maar eens uh, kijken bij dat nummer. En dan uh, begint het wel uh, duidelijker te worden. wat hij ermee bedoelt. Uh, speak your heart was daarvoor. En dat het uh, nummer is van Lilith Merlo en Serge Duzo. Want dat is uh, degene die uh, de gitaar uh, bespeelt. En hij is een van de mensen die ooit uh, in, uh, een, een begeleidingsband heeft uh, gevormd samen. Met een aantal muzikanten bij Linda Kreuze. Dat kan ik me nog herinneren. En uh, dat vind ik dan heel uh, apart. Dat deze Serge Duzo dus nu opduikt met uh, Lieselot van Oostrom. Uh, of Lieselot Oostrom. Uh, en zij is degene die uh, achter Lilith Merlo zit. Het is een totaal andere song, Want we uh, zijn eigenlijk een beetje gewend... dat het een beetje jazz en soul achtig uh, gebeuren is met uh, Lilith Merlo. Maar dat is uh, dus nu bij deze single toch duidelijk niet het geval. Nu, uh, tijd voor Lisette Aviva. Die uh, net ook eigenlijk een uh, opleiding uh, in dat opzicht heeft gevolgd. In de zin van jazz en soul, En uh, dat... En je eigenlijk ook wel horen. Happier but less wise. Dat is een van de songs die ik veelvuldig draai. Niet alleen hier, maar ook in de ochtenduren. girl her name Frozen behind glass for the rules of this game, of this game. altijd een beetje neusen op die uh, redactie van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Tenminste, uh, nou ja, niet helemaal. Je moet uh, gewoon de sociale media een beetje volgen. En dan kom je gewoon nog hele leuke bijzondere dingen tegen. Ja, dat is ook uh, van twee weken oud. Vorige week heb ik hem voor het eerst uh, gedraaid. Maar ik ben nu al kapot van deze single. En dan in de positieve zin van het woord, hè. Wat een geweldig nummer. Ik voorspel je, dit gaat uh, best nog wel wat worden met deze Elke. Hij komt uit deze provincie, uit Noord-Holland. En het nummer dat heet I'm a Man. En hij komt niet eens uit een stad als Haarlem of Amsterdam. Dat is, laat ik dat even heel duidelijk stellen. Daarvoor Lisette Aviva met uh, Happier But Less Wise. Weer even de stem van Suzanne Sanders. Maar nu samen met haar Engelse medepartner... vormen ze After Before. En het nummer dat heet Paper Chase. I'm 2020 mag dan toch misschien voor vele muzikanten een vervelend jaar zijn. Toch zijn er heel veel juwelen uit voortgekomen uit dit jaar. Ondanks die beperkende maatregelen Maar laten we hopen dat er toch komend jaar weer wat kan. Dat we weer een beetje naar een zweterig popzaaltje kunnen gaan. Zoals David Molenburg dat ooit nog eens een keer in... Het programma van ons heeft uh, verteld. Dus wat dat er gaat, uh, is dat misschien wel wenselijk. Uh, Meadow Lake was dat, met Under the Sea. Wait for Me heette het album daarvoor. Hoorde je After, Before en Paper Chase. Nog één uh, die we nog kunnen laten horen tot aan het nieuws van 8 uur. Ja, je hoort het goed. We hebben één uurtje extra er even vandaag uh, bij gehaald. En dat heeft alles uh, te maken met de hoeveelheid muziek. Plus het aantal telefoongesprekken. Um, dit is Low Elect Sound System van de EP Views. Het laars.